10 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De laatste oorlogsmisdadiger die nog werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal is opgepakt. Het gaat om Goran Hartsits. Hij was acht jaar lang op de vlucht. Correspondent David-Jan Godvoa over wie Hatzitsch is die in Kroatië woonde toen uh, Joegoslavië uit elkaar begon te vallen... in het begin van de jaren negentig. Boran Hadžić was de leider van die Servi Servische Kroaten... en die wordt ervan verdacht dat hij uh, leiding heeft gegeven... aan de etnische zuivering van Kroaten in Kroatië. De Servische president Tadic houdt in de loop van de ochtend een persconferentie. Na de arrestatie van de Bosnisch-Servische generaal Mladic... was Hadžić de laatste verdachte die nog werd gezocht door het VN-tribunaal in Den Haag. Bij de Consumentenautoriteit zijn het de afgelopen half jaar ruim 4000 klachten binnengekomen over wetwinkels. Directeur van de Consumentenautoriteit Bernadette van Buggem vertelt waar het meeste over wordt geklaagd. De meest voorkomende klachten zijn het niet leveren of het niet tijdig leveren. Ook dat het bedrijf niet reageert op klachten van de consument. En een belangrijk punt is ook dat als het product binnen de wettelijke bedenktermijn wordt teruggezonden, dat de consument niet zijn geld terugkrijgt.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 Maar ja, goed, we begrijpen ook zijn, zijn standpunten, zijn situatie. En uh, ja, ik hoop uh, dat het ook kan veranderen... als we misschien een doeretap zou kunnen winnen. Vandaag is de eerste van drie Alpenritten. De renners schrijden van Gap naar Pinerolo in Italië. Het weer vanochtend nog droog met vrij veel bewolking. Vanmiddag af en toe wat zon, maar ook buien met plaatselijke kans op onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 land in maart. En het blijft de komende dagen wisselvallig zomerweer. AWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch... tussen Knoppen Ouder Rijn en Nieuwegein, 5 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Ik vind dat wij als multinational... onze eigen verantwoordelijkheid ook, ook moeten nemen in zo'n zaak. Bij IT-staving weten we toevallig... dat deze internationaal succesvolle onderneming... een freelance consultant zoekt...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 Levy, vanavond, 10 voor half 10, Avro Nederland 2. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karl johan de Zwart. Wereldleiders laten Afrika stikken, zegt Oxfam Novib. Allochtonen moeten zelf integratieproblemen oplossen. Lady Gaga helpt jongeren zichzelf te accepteren. Ze dwepen met haar, omdat ze zich dankzij haar voelen ze dat zij zelf met hun uh, uh, roze geverfde haar en hun weet ik veel wat, dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. En het ochtendumeur van Koos Postema. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De Verenigde Naties hebben de noodsituatie in twee zuidelijke regio's in Somalië deze morgen formeel uitgeroepen tot een hongersnood. U hoort dat zo even al in het nieuws. Maar zolang de rijke landen niet financieel te hulp schieten, maken zij zich schuldig aan moedwillige verwaarlozing, zegt de internationale hulporganisatie Oxfam Novib. In behoorlijk krachtige woorden. Goedemorgen, directeur Farah Karimi van Oxfam Novib. Ja, goedemorgen. Dat is ja, pittige taal. Nou, dit is pittig omdat de situatie eh, ongelooflijk ernstig is. Zoals u ook net gehoord heeft, de VN heeft ook in twee gebieden, in Somalië, eh, nu eh, formeel gezegd dat er sprake is van hongersnood. Dat doet de VN en dat doen de hulporganisaties niet eh, zo gauw. Dat betekent dat er gewoon dagelijks doden vallen. Hoeveel geld is er nodig? Nou, de VN heeft uh, berekend dat er op dit moment uh, behoefte is acuut aan uh, 1 miljard dollar om uh, te kunnen uh, uh, hulp bieden. Nou ja, helaas zijn er alleen maar 200 miljoen uh, bij elkaar gebracht. Ja, dat is, dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Heeft u daar een verklaring voor dat er zo weinig binnenkomt? Nou ja, goed. Wij zien dat, dat dan de situatie zich langzamerhand verslechtert. In ieder geval uh, in de media. Want wij uh, wisten dat al uh, langer. Er zijn early warning, zogenaamde early warning systems. En dat uh, hadden we al eigenlijk uh, aangegeven dat, dat deze situatie zat aan te komen. Maar tot het dan hier doordringt, duurt het dan. En dan zie je dat, dat de situatie zich heel snel aan dagelijks verslechtert. Maar de respons van de kant van de politici en van de kant van. ...van de overheden blijft achterwege. En welke landen laten het vooral afweten op dit moment? Nou, wij hebben een aantal landen inderdaad uh, met de naam genoemd. Dat is bijvoorbeeld Frankrijk, dat is bijvoorbeeld uh, Italië, Denemarken. En uh, zelfs de EU, die normaal gesproken heel snel reageert... ...aan heel snel uh, bedragen beschikbaar uh, stelt, is op dit moment heel erg traag. Zou dat kunnen, uh, omdat de EU bijvoorbeeld... ...ja, we zitten midden in een eurocrisis, Italië heeft problemen... Uh, ja, we eerst maar eens even de zaken in eigen huis op orde krijgen... Nou, ik moet zeggen, ik begrijp dat er natuurlijk sprake is van crisis in een aantal landen in, uh, in Europa. Maar daar vallen gelukkig, en dan hoop ik dat dat nooit zal uh, gebeuren, uh, doden als gevolg van een crisis. Als we de situatie vergelijken, nou ja, ik bedoel, de situatie is gewoon niet te vergelijken. Als je kijkt naar uh, Somalië, centraal en uh, Zuid-Somalië, waar het dan zeg maar het hart van de crisis is, daar gaan uh, conflict, uh, uh, armoede voor al decennia met droogte handen in haan... en hebben een uitzichtloze situatie veroorzaakt. We zien 10.000 vluchtelingen die uh, gewoon uh, de grens oversteken... naar Kenia en uh, Ethiopië vluchten. Kenia en Ethiopië zelf zijn ook uh, geconfronteerd met de droogte. Dus de situatie daar is absoluut niet te vergelijken met Europa. Nee. Um, u heeft het over, althans uw organisatie heeft het over... moedwillige verwaarlozing uh, van het West eigenlijk. Wat bedoelt u met moedwillig? Nou ja, goed, moedwillig daarmee bedoelen we dat we gewoon weten wat het daar gaande is. Dat het dan ja. uh, duidelijk en zichtbaar is, dat de situatie heel ernstig is. De verwachting is, dat heeft de uh, Knapen ook naar aanleiding van zijn bezoek aan uh, Kenia bijvoorbeeld gezegd... ...de verwachting is dat het alleen maar erger gaat worden. Dus als je dat weet, dan moet je alleen heel snel in actie komen. Wat betekent het eigenlijk dat de Verenigde Naties de situatie nu officieel formeel tot hongersnood uh, hebben uitgeroepen? Nou, dat betekent dat er gewoon urgentie uh, veel groter is dan dat het dan tot nu toe door, uh, um, zeg maar, uh, tot, uh, tot uh, internationale gemeenschap is doorgedrongen. En dat is ook een feitelijke constatering van de, van de situatie in Somalië. Dus VN probeert daarmee ook de druk natuurlijk te vergroten, zowel op, uh, op Al-Shabaab bijvoorbeeld in Somalië, om toegang te geven tot de hulpverleners. Want het is een heel groot probleem op dit ja. in Som op dit moment in Somalië. En aan de andere kant aan de donors... aan internationale gemeenschap... om met geld te komen. En gaat dat ook helpen om dat miljard dat u zo brood nodig heeft... of u, de mensen daar natuurlijk, bij elkaar te krijgen? Nou, dat hopen wij wel. Ik bedoel, dat is uh, in ieder geval, het zal het dan niet aan de VN aan hulporganisaties liggen. Want ze zullen dan proberen de urgentie duidelijk te maken. Zoals u weet uh, is ook in Nederland een uh, publieke actie gaande. Uh, de samenwerkende hulporganisaties waar Oxfam Novib ook een lid van is, hebben, hebben weer uh, Giro 555 opengesteld. Ja. En we hopen dat het ook uh, Nederlandse publiek zal uh, geven. Dank u wel, directeur Farah Karimi van Oxfam Novib. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 10 minuten over 10. Allochtonen moeten meer maatschappelijke betrokkenheid tonen. en zelf een bijdrage leveren waar de integratie hapert. Dat kan bijvoorbeeld als meer Marokkanen en Turken politieman worden. Dat zegt PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch. En die zit in de studio in Amsterdam. Meneer Marcouch, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uw oproep volgt na de ophef over de uh, Nijmeegse juwelier Jos Kamerbeek... die Marokkanen in zijn winkel weigert na de achtste overval op zijn winkel. Waarom legt u nu de bal bij de allochtonen in Nederland? Nou, in principe niet alleen. Kijk, waar het om gaat is dat je ziet dat die goedwillende allochtonen... Ook leiden onder het feit dat de pakkans van deze criminelen gewoon minimaal is. Dus uh, ik zeg, uh, ik stel eigenlijk dat, uh, ja, als de rechtsstaat faalt, dan, uh, ja, dan is dat ook nadelig uh, voor de allochtonen. Dus ik roep al die goedwillende uh, allochtonen op om uh, A. zich te distancieren van deze criminelen en B. Uh, uh, zich uh, ja, te melden bij de politie, omdat zij over expertise en kennis beschikken... die relevant is om die pakkans te vergroten. Je moet je voorstellen dat die pakkans van die uh, lovers, van die overvallers, is minimaal. Dat is nog geen 20 procent. En dat betekent dus dat dat zolang dat het geval is, hè, dat die pakkans minimaal is... Ja. Uh, is misdaadlonend. En dat moet afgelopen zijn. Heeft u er een verklaring voor dat, uh, dat er zo weinig uit Marokkaanse hoek uh, distantie wordt genomen? Nou ja, dat, dat gebeurt wel. Ik hoor dat wel in kringen en dergelijke. Maar mensen hebben ook inderdaad vaak het gevoel van... ja, ik, ik ben niet verantwoordelijk voor wat een ander doet. En dat is ook waar. Uh, er is maar Ja, één tot verantwoordelijk... je er last van krijgt zelf natuurlijk. Ja, dus je, maar ja, we zijn wel allemaal met z'n allen verantwoordelijk... om het veiliger te maken. We zijn burgers van dit land. Hè? We zijn geen consumenten. We hebben de plicht om bij te dragen. En uh, dus ik stel ook heel scherp dat alle uh, goedwillende burgers... Uh, ook allochtonen, niet verantwoordelijk zijn voor wat uh, overvallers doen. Daar zijn die zelf zelfverantwoordelijkheden voor en eventueel hun ouders. Maar we zijn wel met z'n allen verantwoordelijk om bij te dragen uh, bij, uh, bij de oplossing. En, en ik zie dat die pakkans uh, uh, bij de politie groter uh, zal worden als ja. er uh, nou ja, expertise bijvoorbeeld uh, van, vanuit de Antilliaanse Marokkaanse hoek uh, aangenomen wordt. Dus er moeten agenten ja. komen met een Antilliaanse Marokkaanse achtergrond is mijn stelling. Maar geeft u dan, dat u dan eens een voorbeeld, ervaar... van hoe dat, geeft u zo voorbeeld van hoe dat gaat werken dan? Nou ja, kijk, ik ben zelf tien jaar politieman geweest. En toen ik bij de politie kwam, uh, uh, dat, dat, dat is niet zo lang geleden, uh, was, het, was het zo dat, dat, uh, dat de binnenstad van Amsterdam bijvoorbeeld werd geteisterd door uh, Algerijnse zakrollers. En elke keer als die zakrollers werden aangehouden, zeiden ze van ja, ik kom uit Marokko. En uh, vaak waren ze ook illegaal. En er werden ze gepresenteerd bij bijvoorbeeld de Marokkaanse ambassade. En daar zijn de ambassade van, ja luister, dit is geen Marokkaan. Dit is een Algerijn. Dus we gaan hier helemaal geen licep passe voor geven om hem uit te zetten. Ja. En, en dan blijf je dus achter de feiten aan. Terwijl ik als uh, agent van Marokkaanse afkomst... heel makkelijk aan de kenmerken van zo'n man uh, kon, kon zien... dat het geen Marokkaan is, maar een Algerijn. Dus dat onderscheid kon ik maken. En daardoor dus ook de pakkans veel groter. Want uh, mij kon hij niet lummelen. En, en dat is waar ik voor pleit, dat je dus mensen... Hebt die, uh, uh, nou ja, en ik, ik noem dat uh, agenten die Hassan van Hoos zijn uh, kunnen onderscheiden en dus die pakkans ook uh, groter uh, kunnen maken? En dat is, wat mij betreft, de, de, de beste preventieve maatregel die je kunt hebben tegen misdaad. Dus eigenlijk uh, zijn allochtone politieagenten beter in staat allochtone misdrijven op te lossen, Nou ja? Die, die nou niet zozeer allochtone misdrijven, maar die kunnen die, ja, die hebben gewoon kennis uh, en, en expertise uh, Ik merkte dat bijvoorbeeld laatst in Urk... daar heb je weer andere kennis en expertise voor nodig. Is dat als je niet een onderdeel bent van van die gemeenschap of uh, enigszins uit die gemeenschap komt... is dat je dus heel veel informatie mist. En het kapitaal uh, van de politie is informatie. Uh, want zonder aangifte, zonder getuigenverklaringen... zonder uh, goede waarnemingen kun je dus niet effectief zijn. Nee, goed, u weet dat het werkt uit eigen ervaring. U was de sheriff van Slotervaart, hè, werd u genoemd, geloof ik. Um, maar waarom solliciteren allochtonen niet al gewoon bij de politie? Uh, nou, dat, dat is dus mijn oproep ook aan de gemeenschappen om, uh, om dat uit te dragen. Maar om... dat je een oproep moet doen, dat zegt al eigenlijk wel, toch? Ja, natuurlijk. Maar ja, goed. Uh, kijk, allochtonen zijn ook, uh, net als uh, alle andere Nederlanders... Die, uh, die maken ook hun keuzes. En, en soms zijn dat carrièrekeuzes. Ik bedoel, het is voor de politie ook concurreren op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, dus uh, en, en wat ik doe is een soort van een moreel appel. En ik vind dat de minister dat ook moet doen. Ik vind dat de burgemeesters dat moeten doen. En ik vind dat de gemeenschappen dat moeten doen. Door te zeggen van, nou, we weten dat je bij de banken terecht komt, uh, kan, en dat je daar goed kan verdienen. Maar zie af, hè, het is afzien, uh, in het belang van, van uh, die bijdrage... die je kunt leveren aan, aan dit, dit grote probleem van de samenleving. Nou, als we dat met elkaar uitdragen, dan, dan, dan doe je ook een appel. En dan is het ook voor, voor die jongens en meisjes uh, misschien wel... Uh, zijn, die, zijn die te verleiden om het toch te doen. Nou kunt u allochtonen oproepen om te gaan solliciteren bij de politie. De vraag is, zit de politie te wachten op die allochtonen? Hoe is het klimaat binnen de politie? Ja, en dat, dat, dat de, de politie... Wil ik wil wel, althans dat zeggen ze. En ik zie her en der uh, dat ze daar uh, best wel hun best voor doen. Alleen, uh, er is binnen de politieorganisatie... en je ziet het ook binnen de departement, een soort taboe... om te erkennen dat we deze specifieke expertise nodig hebben. Moeten we daar niet eens eerst aan gaan werken dan? Ja, daar moeten we dus ook aan werken. Dat is een onderdeel van deze discussie. Ja. Uh, en daarom zeg ik ook tegen de minister... als je, je niet erkent dat, dat deze expertise noodzakelijk is... dat die nodig is, en dan wil je het niet oplossen. Want worden allochtonen volwaardig ingezet bijvoorbeeld? Of uh, zitten ze meer op kantoor? Nou, ja, mijn ervaring is, is dat, je, dat, dat je dan... Uh, men gaat altijd van dat, van dat ideaal van... Uh, iedereen is hetzelfde en iedereen moet hetzelfde kunnen. En, uh, nou ja, en ik ben daar ook wel voor he, dat alle agenten uh, alles zouden moeten kunnen. En dat uh, bijvoorbeeld de Limburgse agent uh, de Urkse Komenzuiper uh, moet kunnen verhoren. Dat is ook het uitgangspunt. Maar de werkelijkheid is zo dat het niet anders kan dan dat je die expertise nodig hebt. Dus je moet het erkennen. En als je die mensen in hun rol en in hun kunnen en kennen inzet, dan voelen ze zich ook gewaardeerd... en dan blijven ze bij de politie en dan komen ze ook bij de politie... omdat ze zien dat ze verschil kunnen maken. U spreekt allochtonen uh, ook breder aan op hun gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid. Dat is een klacht die we al heel lang horen, al jaren. Uh. En dat verandert maar niet echt. Nou ja, je ziet... Kijk, ik, ik ben optimistisch. Uh, dus mijn oproep is echt vanuit een optimisme, een, een optimisme uh, gedaan. En ook uh, vanuit een vertrouwen dat het, dat het uh, meer en beter kan. Het uh, uh, feit is dat de overgrote meerderheid van uh, bijvoorbeeld uh, Marokkanen in Nederland... het hartstikke goed doen. Uh, maar ik wil dat die grote meerderheid dit goed doet. Dat die zich uh, gaan bekommeren. En dat ze zich medeverantwoordelijk voelen... voor het beter maken van die minderheid die niet ja, gelijk is. Ja, daar ontbreekt het waarschijnlijk nou net aan. Ja, maar goed. Goed, dat, dat, is ook, dat, is, dat is ook een onderdeel van dat integratieproces natuurlijk... dat mensen individualistisch geraken, voor zichzelf gaan en, enzovoort. Dus dat, dat is helemaal niet zo gek. En daarom is het nodig dat wij als samenleving dat appel blijven doen. En, uh, nou ja, en mensen zoals Farid Azrakan bijvoorbeeld... Ja, die, die doet in zijn vrije tijd uh, naast zijn drukke baan en zijn drukke uh, gezinsleven... is hij ook uh, continu actief om uit te dragen uh, dat die gemeenschap wel degelijk een, een factor van belang is. Dat we dat ook moeten, uh, moeten uitdragen. Dus er zijn wel mensen die dat continu doen en ook kiezen voor dit soort beroepen. Maar het moet er meer zijn. Het moet er meer zijn. Uw boodschap is duidelijk. Dank u wel, PvdA-Kamerlid Amit Markoes.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 Lady Gaga schrijft haar eigen teksten en ontwerpt haar eigen kleding en videoclips. En niet zonder succes kun je zeggen, want ze is de best verkopende en meest invloedrijke artiest van dit moment. Een portret in drie delen gemaakt door Roy Herkens. It doesn't matter if you love him or capital H I M. You were born this way, baby. Lady Gaga is door Forbes Magazine uitgeroepen tot machtigste ster ter wereld. In de jaarlijkse top 100 van invloedrijke beroemdheden verdreed ze Oprah Winfrey na vier jaar van de eerste plaats. We're superstars. Lady Gaga heeft haar uitverkiezing niet alleen te danken aan de slordige 90 miljoen dollar... die ze afgelopen jaar verdiende met haar muziek... maar ook aan haar enorme aanwezigheid op de sociale netwerken. Het pop -icoon heeft 32 miljoen Facebook-fans en 10 miljoen volgers op Twitter. Ik denk dat ze aan jongeren met name een, uh, een verhaal vertelt... wat jongeren de gelegenheid biedt om eens over andere dingen na te denken... Uh, invloed in popmuziek en populaire cultuur... werkt nooit eenvoudig één richting op. Het is ook niet zo dat als Lady Gaga zegt... Uh, we gaan nu allemaal onze handen omhoog doen, dat iedereen dat doet. Het is meer zo dat ze de verhalen die er zijn voor jongeren... om zich toe te verhouden, dat ze die uitbreidt. En dat ze de grenzen uitbreidt en dat ze alternatieven aanbiedt. En daar kunnen jongeren hebben gewoon meer te kiezen dan. dan en met name in de Verenigde Staten waar de traditionele beeldvorming natuurlijk weinig ruimte laat voor alternatieve levensstijl. Dus dat is haar invloed wel degelijk. Ze gebruikt het internet als geen ander. Een podium voor buitenstaanders die de kern vormen van haar publiek. De Little Monsters. De kleine monsters, zoals Lady Gaga haar fans liefkozend noemt. En zij gunt het dus uh, de andere mensen, of de wereldbevolking ongetwijfeld... om ook uh, niet bang te zijn om zichzelf op een bepaalde manier te tonen. Als je dat wil, dan moet je dat doen. Hester Cavallo, popjournalist bij NRC Handelsblad. Dus mensen die uh, het gevoel hebben dat ze in hun omgeving een soort van... Outsider of buitenstaander zijn, daar uh, appelleert ze heel erg aan. Dat zie je ook als je de forums bekijkt op haar website. Dan zie je dat mensen echt helemaal, ze dwepen met haar, omdat ze zich dankzij haar voelen ze dat zij zelf met hun uh, uh, roze geverfde haar en hun weet ik veel wat, dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. En dat ja, daarin vervult ze zeker een uh, functie. Haar liedjes zijn een voertuig voor haar ideeën en imago. En haar belangrijkste boodschap is: wees jezelf. Als je, je extreem wilt kleden, als je homo, lesbisch of biseksueel wilt zijn, moet je dat vooral doen. Hoogleraar Populaire Cultuur aan de Erasmus Universiteit, Lisbeth van Zonen. Ja, als je Lady Gaga als symbool van het he huidige ik-tijdperk uh, neemt... en uh, iemand die zegt ik ben wie ik ben, doe het er maar mee dan is het aardige van haar dat ze daar een progressieve boodschap aan koppelt... in de zin van uh, homoseksuele en alternatieve li lifestyles uh, propageert. Wat je in Amerika ook hebt, is de andere kant van dat verhaal. Dat is Sarah Palin, die op dezelfde manier extreme vrouwelijkheid neerzet... maar met een hele conservatieve boodschap. Zij zegt ook, ik ben wie ik ben. Ik ben een moeder, ik ben een echtgenote en uh, ik schiet elanden dood. En zo zijn wij in Alaska. En doe het er maar mee. En dat is in feite dezelfde uh, ik-boodschap... alleen met een conservatieve agenda. Ja, dus zonder Sarah Palin zou Lady Gaga niet kunnen bestaan? Uh, nou, zo sterk zou ik het nou niet <lacht> willen zeggen. Lady Gaga dan kan bestaan aan Sarah Palin. Nee, wat ik zou willen zeggen, je zeggen is dat je, dat je een, uh, een, een cultuur hebt op het moment... en die, die is langzaam aan het groeien geweest... van waarin mensen zeggen, ik ben de kern van het bestaan. En uh, dat zie je aan Lady Gaga... Je ziet het ook een sterrenpeel in. Sarah Palin. En die ik-boodschap is heel erg sterk. En die kan van verschillende kanten komen: uh, ofwel progressief ofwel conservatief. En die kan op verschillende manieren belichaamd worden. Ze verovert de harten van iedereen die zich onbegrepen voelt. Fans imiteren haar. En ze is het boegbeeld van de underdog. Ik denk dat op een bepaalde leeftijd hebben natuurlijk heel veel mensen last van zich onbegrepen voelen. En dat is ook in andere landen dan Amerika. Dus ik denk dat ze in die zin heeft wel een goed thema te pakken, want dat is universeel. Zo nu en dan begeeft ze zich ook in de politieke arena. Met een krachtige speech tegen het beleid van de Verenigde Staten tegen homo's in het leger. Don't ask, don't tell. Niet naar vragen en ook niet vertellen in Go Beleid dat nu weer tegen discussie staat. Tot grote vreugde van Lady Gaga. Maar gaat het dan zover dat popsterren ook politieke invloed hebben? Er zijn veel popartiesten die zich op die manier proberen te manifesteren. Omdat ze echt vinden dat ze dat moeten doen. Of omdat dat bij een imago past. Er zijn heel weinig politici die ook daadwerkelijk... op die manier invloed uitoefenen in de op, zal ik maar zeggen. Of in de babbel, zoals ze dan in Amerika zeggen. Um, wat het wel teweeg brengt, is dat opnieuw jongeren kunnen zien... dit is een legitiem standpunt. Haar voorbeeld Andy Warhol zei het al. Iedereen is beroemd voor 15 minuten. Als dat waar is dan liggen haar 15 minuten van beroemdheid al achter haar. Maar dan nog was het een zeer opmerkelijk kwartiertje in de popgeschiedenis. En morgen, iets van geheel andere orde. Er worden jaarlijks honderdduizenden ganzen afgeschoten... omdat ze schadelijk zijn voor de landbouw. Helemaal niet nodig, dacht een gedragsbioloog. En deed een uitvinding, de ganzenafweermachine. Het probleem is dat de ganzen gras eten. De uitdaging is, kun je ganzen uh, leren niet meer gras te eten? En het antwoord daarop is ja. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland. @caro.nl. Straks ben je lekker aan het varen, springt er opeens een haai in je boot... Eerst nu het ochtend van Koos Postema. De vereniging van infanterie-officieren is verontrust. Die officieren vinden dat hun infanteristen ontwikkelingswerkers... in plaats van soldaten, zeg maar vechtsoldaten, dreigen te worden. Gelijk hebben ze, en ik kan het weten, want ik was 21 maanden infanterist. Lichting 53 5 Gardebataljon jagers Geen infanterist van de straat, dus zoals u hoort, maar een gardist... Niks geen ontwikkelingswerk. Ik ontwikkelde alleen spieren in die tijd... want met volle bepakking liepen wij dagmarsen van zo'n 30 kilometer... waarna wij een heuvel veroverden waarbij we nogal keer gingen... omdat de verdedigers uren hadden zitten klaverjassen... Voor voordat wij de aanval mitrailleurs op de flanken inzetten. Nooit had ik meer zo'n uitstekende conditie in mijn lange leven. Een gezond lichaam, echter, in een langzaam afstompende geest... Dat zat hem in het fillersysteem. Dat hield in dat er elke twee maanden dienstplichtigen opkwamen en anderen afzwaaiden. Dat alles hield in elke twee maanden dezelfde lessen, praktijk en theorie. Gelukkig zat ik in de zogenaamde herfstlichting met nogal wat studenten. En in die tijd lazen jongens nog wel, boeken bijvoorbeeld. Dus met het geestelijk leven viel het uiteindelijk toch ook nog wel mee in de militaire dienst. En die nodig konden wij vechten, want wij waren infanteristen. Geen ontwikkelingswerkers, zoals kennelijk die infanteristen van nu, die van Jolande Sap, een timmerdoos meekrijgen om in een ver land een griezelig, boevenpak met de opbouw te helpen. Opbouw van wat? Opbouw voor wie? Officieren van de infanterie: Jullie hebben gelijk. De tanks zijn ook al wegbezuinigd door Hille. Wat is infanterie zonder tanks? Wat rest u, officieren van de infanterie? Zoals de eens befaamde verslaggever Peter Knechtjens het eens stelde... er rest u slechts één bevel. Moedeloos voorwaarts. Goh, ja, Peter Knechtjens, dat is lang geleden. Morgen het ochtendumeur van Henk Spaan. Zeebioloog Dorien Schreuder was in Zuid-Afrika aan het bootje varen... toen er ineens een haai van 500 kilo aan boord sprong. Goedemorgen, mevrouw Schreuder. Goedemorgen. Ja, ik snap dat u bovenmatig geïnteresseerd bent in haaien... maar dit kwam wel heel dichtbij. Ja, dat was uh, iets te dichtbij eigenlijk. Wat was het voor haai? Uh, een witte haai. Een witte? Zijn die gevaarlijk? Um, ja, natuurlijk. Het, is, het zijn grote haaien. En als ze je bijten, dan uh, heb je zeker een probleem. Maar mijn ervaringen met deze haaien is dat ze eigenlijk heel voorzichtig zijn... en eigenlijk heel snel bang worden... Uh, ik heb zelfs haaien gezien waarmee ik geen probleem zou hebben om met ze in het water te springen. Nee, maar deze was blijkbaar niet, uh, voelde geen drempel. want Die sprong gewoon aan boord. <laughs> ja, dat was duidelijk. Een, een foutje van de kant van de haai. Um, waarschijnlijk schrok ze van een haai die onder haar zwom. Of dacht ze dat er iets op het water lag. Misschien door de schaduw van de boot. En ja, dan springen ze uit het water als zoiets gebeurt. En uh, ja, helaas was onze boot uh, net iets te dichtbij voor haar. Bent u geschrokken? Um, niet heel erg. Ik, het moment dat ik omdraaide en ik zag eigenlijk een haai midden in de lucht vlak boven een van mijn stagiairs was wel een, uh, een bang moment. Maar ja. ik trok mijn stagiair naar de achterkant van de boot en alle andere uh, crewleden die kwamen ook naar de achterkant van de boot toen de haai landde in de boot. En um, eigenlijk zo gauw mijn crew calm was en de haai nadat ze in paniek was geraakt ook een beetje calm werd had ik zoiets van, oké, okay, iedereen is in orde, de boot is oké... Okay, nu moet ik alleen nog een haai uit mijn boot halen. Ja, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Uh, het eerste wat ik heb gedaan is mijn twee bazen bellen: um, Enrico Gennari en Ryan Johnson uh, werken allebei al jarenlang met witte haaien... en hebben veel meer ervaring, ook al is dit nog nooit met hun gebeurd. Um, en uh, zij kwamen meteen met een van onze andere bootjes naar ons toe... en in de tussentijd heb ik emmers met water over de kieven van de haai gegoten... zodat ze kon blijven ademen. En uh, ja, zo gauw we mijn bazen er waren, hebben we eerst zelf geprobeerd om de haai uit de boot te krijgen. Met touwen. Ja. En, uh, maar dit was een haai van drie meter. Die weegt ongeveer 500 kilogram. Dus was gewoon te groot en te zwaar om, om dat zelf te doen. Dus uiteindelijk hebben we de boot met de haai aan boord uh, terug naar de haven gesleept. En daar stond een uh, kraan op ons te wachten. En die heeft de haai uh, eigenlijk uit de boot getild en in het water neergelaten. En daar begon ze meteen zelf te zwemmen. Dus dat was een uh, heel goed einde. En dus met de haai gaat het ook weer goed? De haai heeft het overleefd. Al mijn stagiaires zijn oké. Okay. De boot is een beetje beschadigd, maar inmiddels alweer op het water. Dus... Oké, okay. u durft nog wel de zee op nu? Oh, en de stagiaires? Ja, ik ben gisteren alweer geweest. Oké. Okay. Nou goed, hartelijk dank, want een onvergetelijke ervaring zullen we maar zeggen. Zeebioloog ja, ja. Dorien Schreuder in Zuid-Afrika aan het bootje varen. En toen was er opeens een witte haai aan boord. Tot zover deze KRO. Goedemorgen, Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. Zometeen na het nieuws, Prem Radakishoen met Prentime. Goedemorgen, Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen Karel Johan, het zal jou als katholieke radioomroep goed doen om te weten dat ik onder de dom sta. Omdat vandaag de naamdag is van, en dan moet ik het goed zeggen, Margarita van... Antiochie. Ja, zeg ik het nog goed aan hoe zeg ik het dan... Ja hoor, ze hebben het goed. Margarita van Antiochië. Ja, Marta Rieke van Antiochië. vandaag is haar naandag. En luisteraars waarom zij ontzettend belangrijk is voor zwangere vrouwen. En waarom al sinds eeuwen zwangere vrouwen komen... om Margarita de eer te, uh, te erkennen. Dat ga ik u allemaal vertellen. Maar we gaan eerst luisteren naar Ewo de Jong met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En wielrenner Robert G. Sink rijdt na de Ronde van Frankrijk geen criteriums. Omdat zijn Tour de France tot nu toe teleurstellend verlopen is... heeft de kopman van de ploeg behoefte aan een rustperiode. Daarna gaat hij weer trainen voor de wedstrijden in het najaar. En dat is het nieuws op dit moment. AWB-verkeersinformatie. Op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch staat van Nieuwegein een file van 3 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de A7 horen Zaandam staat voor Purmerend 2 kilometer na een aanrijding... Er is ook een ongeluk gebeurd op de A50, Eindhoven richting Arnhem... tussen Os en kropend staat 9 kilometer file. Verkeer richting Arnhem en Nijmegen kan omrijden vanuit Den Bosch... over de A2 richting Utrecht, daarna over de A15 richting Nijmegen. Dit is Radio 1, NTR. Rem radication. Zwanger zijn, een kind in je buik hebben, het doet iets met je. In iets verander je van een cynische atheïst in een gelovige loser. En doe je uit geloof of bijgeloof de raarste dingen. Ze lopen vandaag, nu, as we speak, zwangere vrouwen rondjes om de dom in Utrecht ten ere van de heilige Margarita van Antiochie. De beschermheilige van voedsters, verpleegsters, vroedvrouwen en nierpatiënten. Luisteraars, het bracht mij op een idee. Hoeveel rituelen en bijgeloven zijn er nou bij zwangerschappen... en helpen ze om een gezond kind te krijgen? Bel me met uw tips. Mannen mogen ook bellen. Ik ben zelf vader van drie kinderen... en ik geloof me, ik weet het beter dan veel vrouwen. 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaatntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. ...zou het ontzettend op prijs stellen als u dat allemaal massaal doet... ...zodat we aan het eind van de uitzending alle rituelen die er in Nederland zijn... ...in de uitzending kunnen noemen. Welkom bij Primta. Ja, luisteraars, het enige vervelende is: je staat hier bij de prachtige Dom. En je staat er niet bij stil wat voor mooie architectuur je hier ook hebt. Alleen zie ik meer pers dan zwangere vrouwen. Dus gelukkig is bij mij in de bus Berber, uh, Berber Wurt, deelneemster aan de Bedevaart. Je bent uitgeregend voor wanneer? 3 augustus. Eerste kind? Eerste kindje. En? We, we, we spraken net voor de uitzending: je bent arts. Je werkt op de eerste hulp, dus je redt dagelijks mensenlevens. Je weet alles van het menselijk lichaam. Ja. Wat? Dat hoop ik. Ja, waarom ga jij dan rondjes lopen rond een kerk... om een of andere Margarita van Antiochie te eren en om hulp te vragen? Nou, dat is een beetje wat je al zei. Een zwangerschap verandert je in een uh, gelovige loser. Uh, ik denk dat er zoveel met je gebeurt... Uh, waar je geen vat op hebt. Dat je heel graag ja, toch dingen wil doen om het maar gunstig te beïnvloeden. En daarbij speelt ratio niet altijd een rol. En hoe kwam je dan hierop? Om, om, om, op dit, Internet. <laughs> ja, en wat doe je dan? Nou ja, je zit uh, bij elk krampje en dingetje. Wat je zwangerschap aangaat, ga ik tenminste uh, lopen googlen. En ik probeer dat wel met een korreltje zout te nemen. Maar goed, ik woon in Utrecht. Ik, ik kom dit tegen. En dan denk ik, nou dat is leuk. Dat, uh, dat kan geen kwaad. En, en dat is een leuk initiatief. Uh, let's en, do it. Wat ga je dan doen precies? I <laughs> Nou ja, ik ben eerder al bij het altaartje geweest van Margaretha. Want voor de duidelijkheid luisteraars, in 1919 was er een verbouwing. En toen werd een muurschildering ontdekt van Margaretha. En daar was het altaar en bleek dat al vanaf de middeleeuwen zwangere vrouwen daar naartoe gingen. Toen de medische stand niet op het niveau van nu was om voor gezond... Dus u, u, u bent daar naartoe gegaan? Ja, ik ben daar naartoe gegaan. En dan, nou ja, dan vraag je aan wie dan ook. Want ik ben zelf inderdaad niet gelovig uh, uh, nou, om, een, om een gezond kind. Als dat al een... Ik ben niet gelovig, maar ik ben wel gevoelig voor traditie. En dat is eigenlijk uh, ja, de reden dat ik dan zoiets doe. Oké, okay, Berl, vertel. Dat doe je vast meer dan Alina Margarita. Wat doe je nog meer? Nou ja, euh, nog zoiets. Euh, mijn kind heeft heel lang in, uh, in stuitligging uh, gelegen. Dus met het hoofd uh, omhoog. En uh, ja, toen zei iemand, ja, dan moet je een rijstkorrel op je kleine teen plakken. En dan vergroot je de kans dat het kind vanzelf draait. <hij innefant fazer> nou ja, dat is natuurlijk ook geheel tegen alle ratio in. Maar ik dacht, ja, weet je, baat het niet als gaat het niet. Ja, heb je het ik, gedaan? ik heb het gedaan. En hoe ligt je kind er nu? <hijnen> ja, ze ligt nu goed, maar dat heeft niet aan de rijstkorrel <hijnen> gelegen. dan <hijnen> wel? Aan een hele goede voetvrouw die erom heeft gedraaid voor me. <hijen> maar als je die racecorder niet had gezet, was het de misschien niet gelukt. Dat zou heel goed kunnen, ja. Je weet het niet, hè? <hijen> nou, luisteraars, ziet je nog meer van dit soort prachtige verhalen. Want uh, alle grappen op een stokken. Het is wel een ontzettend mooie vrouw als je zwanger bent. Ik vind zwangere vrouwen ontzettend mooi. Uh, uh, ik, ik moet dit niet doen, luisteraars. <hijen> ik raak helemaal pas slag. U kunt mij bellen. U mag langskomen. We staan vlak bij de dom. U kunt bellen 0800 1121, Mail naar primtimeapenstaartntr.nl. Of de iets kunnen naar hashtag in. Radio 1. Kom op met alle geloven.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 Stevie Wonder met de Superstitious. In de bus ook teer. Janssen, verloskundige. Uh, de microfoon voor uw mond. Hoe lang okay. al? Uh, acht jaar bijna. Acht jaar? Um, u, u bent on call, dus het kan dat u in de uitzending weggeroepen wordt. Natuurlijk, altijd. Oké, okay, wat ik... Wat ik uh, Ten eerste mijn complimenten, want ik vind het altijd prettig dat we vroetvrouwen zijn. Mijn kinderen zijn allemaal dankzij de hulp van vroedvrouwen bevallen. Uh, hebben jullie trouwens nog zwaar? Want jullie praktijken moesten tegenwoordig uitgebreid worden en zo, of gaat het nog? Nee, wel? we ja. hebben het wel een beetje zwaar, maar... Uh... Ook positief. Mag de pret niet drukken? Mag de pret absoluut niet drukken? Okay. Nee. Nou, je komt als vroedvrouw dan. Even uit eigen ervaring. Mevrouw en ik, zij was 22, ik was 24. Heel onzeker kom je bij de vroedvrouw. En dan zijn we wel intelligent, en slimme mensen. Maar dan ben je zo bang. Dus wat ben je in de beginfase, als iemand zo bij je komt. Zie je dan die zenuwachtigheid ervan afspatten? Ja, die zie je absoluut ervan afspatten. Als, mensen voor het, als ik mensen nog nooit gezien heb. en ze komen in de praktijk voor een eerste controle. dan zie je aan de onzekere blik. Dat ze echt voor het eerst bij de verloskundige komen en uh, nou, eigenlijk nog helemaal niet weten wat ze allemaal te wachten staat. Nee, dat is een hele mooie, mooie eerste ontmoeting die je dan hebt met mensen. Oké, okay, en als ze dan bij je komen voor een bijgeloof, zoals net uh, verteld werd uh, door Berwil, dat ze zegt van ja, een teen om een race om een teen. wat adviseer je dan? Nou, ik, uh, ik, ik, ik geloof er persoonlijk niet zo in in die rijscore Maar we hadden het er net al even over tijdens de break... dat het ook uh, uh, een, uh, een homeopathische of een, een uh, ac acupuncture-achtergrond heeft. Nou, dat, dat is natuurlijk allemaal helemaal prima. Niks mis mee. En ik laat mensen volkomen vrij om dat te doen. Maar ik hecht er zelf niet zoveel waarde aan. Ik geloof er en, niet zo in. En, en heb je al die praatjes? Oh, weet je wat? Laten we meteen proberen. Meneer Frans van het van Indische afkomst moest ik erbij zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen, Prem. Zeg het maar. Ik ben, ik ben nog nooit zwanger geweest, hè? Ja, nee, <laughs> gelukkig. gelukkig. Maar mijn vrouw wel. Ja. En ik weet dat toen zij voor de eerste keer uh, zwanger was... en mijn moeder was uh, 100% uh, Indisch en die zei van... Uh, haar oma was overleden... en mijn moeder zei van... je moet niet naar jouw overleden oma gaan kijken. Want dat brengt ongeluk... dan krijg jij een ongelukkig kind. Niet naar je overleden oma nee, kijken. Nee, niet, na, niet naar overledenen, sowieso. Als je zwanger bent, niet naar overledenen kijken. Berbel, gaat... die, die schrijven we op. Niet naar overledenen kijken. Ja. Dank u wel, meneer. Berbel, hoeveel overledenen... Ik, ik, ik, oh, ik heb nog één. Kom maar. Ja, en ze mocht ook geen bananen eten. Je kent het wel, bananen die aan elkaar gegroeid waren. Waarom niet? Weet je, twee bananen die aan elkaar gegroeid zijn. Dan krijg je een gehandicapt kind. Oké, okay, dus je mag ja. geen bananen aan elkaar gegroeid eten, niet naar nee. overledenen kijken, nee. verder nog? Nee, verder niet. Oké, okay, dat zullen we even checken. Bermel, heb je al naar overledenen gekeken de afgelopen maanden? Ja, ik heb de afgelopen maanden wel een paar overledenen gezien. Oké, okay, <laughs> laten we hopen dat van meneer Van het Hullet dus bijgeloof is. Ik heb hier nog eentje. Bijgeloof bij zwangerschap is niet vloeken tijdens de zwangerschap, dan krijg ik brave kinderen. Oké. Okay. Ik moet mijn moeder gaan bellen, want dan heeft mijn moeder volgens mij ontzettend gevloekt tijdens mijn zwangerschap. Hier, um, we, ik ben een vader van een dochter van acht maanden. We geloven er allebei helemaal niets van. Allebei atheïst, En we hebben daarom ook geen enkel magisch ritueel uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Mensen zouden meer vertrouwen moeten hebben in de medische zorg dan in rare rituelen. Nou... Mermel, je bent arts. Hier zegt Robert, je moet meer vertrouwen in de medische zorg dan in die rare rituelen. Ja, nou dat is ook een beetje dubbel. Ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Mm -hmm. um, um, maar uh, ik, ik geloof ook niet zo in alternatieve geneeswijzen enzovoort. Zeker niet in bijgeloof. Maar uh, ja, dat, dat bekruip je dan toch met de hormonen, zal ik maar even ah. zeggen. Uh, dat je toch alles wil doen of nou ja dingen van vroeger die mensen aan hebben gedragen... dat ik denk, ja, nou, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar, maar ik hecht er niet heel veel, ver, niet heel veel vertrouwen nou, aan. Nou, de heer Sajans, de verloskundige, uh, je, eigenlijk hechten ze er wel aan. Want het geeft er dus psychische rust. Het geeft, het geeft een soort van controle, denk ik. Ik denk dat het daar heel erg over gaat. En dat zie je bij heel veel huidige zwangeren. He, zwangeren zijn en waren is natuurlijk gewoon... Iets aards eigenlijk. Hè? Ja. Dat is wat je lijf te doen heeft. En uh, dat, dat, daar staan de vrouwen van deze tijd een beetje verder van af Dan uh, heel lang geleden. Dus als je dan in aanraking komt met die heftigheid van zo'n lijf en onbekendheid. Dan ga je natuurlijk toch dingetjes zoeken om er een beetje grip op te krijgen. En daar is ja, niks mis mee. Helemaal niks mis maar mee. Maar het kwam toch ook weer van. Ik merkte bij mezelf bijvoorbeeld. Uh, ik ging heel veel lezen toen mevrouw zwanger was. Dan dacht ik dat je daardoor zekerheid kreeg. Maar toen ging ik ook weer lezen over hoeveel mis kon gaan. En toen dacht ik, dat vertel ik niet aan mevrouw, want ik wil niet dat ze dat gaat denken. Want ik dacht, het belangrijkste is dat ze een psychische rust heeft. En als ja. zo'n bijgelooft, help dat, nou, we wat een vloeitje op je buik leggen. Uh, uh, de, en dan, berbel, dan word jij daar rustig van. En als je als moeder psychisch rustig bent, is het toch goed voor je kind? Ja, zeker goed voor je kind. Dus kijk, als je het ermee kan doen, is het prima. Uh, helemaal, wat ik net al zei, is nee. helemaal niet erg. Bent u zelf moeder? Ja, ik ben zelf moeder. Hoeveel kinderen? Twee. Oké, okay, en toen, ja. toen hoe, hoe oud is de oudste? 19. Oké, okay, dus toen was u nog geen vroedvrouw? Nee. Nee, en, maar was u ook zo onzeker? Nee. Nee, ik was helemaal niet onzeker. Maar ik was vrij jong, dat maakt uit, hè? dan ben je wat onbevangender meestal. Hè? Nou, is het ook omdat je wat ouder bent, dat je dan onzekerder wordt? Nou, ik denk het wel. En ik denk ook dat de medische achtergrond... dat je precies weet inderdaad wat er mis kan gaan. Dat je ook wel weet dat er een heleboel goed kan gaan. Uh, maar ik ben het met Theresa met eens... dat uh, je met name heel graag iets wil doen. Wij zijn geen mensen die zitten en afwachten. Dat, dat, nee. dat zit niet in onze aard. Nee, dat, dat komt omdat jullie van deze generatie... vrouwen, jullie willen alles controleren. Ah, dat ja, is hem. Ja, dat jullie is... kunnen niet achterover hangen en zeggen... gewoon ik ben zwanger, laat het maar gebeuren. Nee, nee dat is heel moeilijk voor de huidige zwanger. Maar in de middeleeuwen kwamen... Ze kwamen hier om te smeken voor gezonde kinderen. Dus uh, toen deden jullie vrouwen altijd al bazig geweest. <laughs> Robert, goedemorgen John. Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, um, ik hoorde net jouw programma. Ja. En uh, ik vond het hartstikke leuk. En ik had er nog een leuke anekdote. Vertel. Uh, het gaat erom, uh, uh, ik heb een zoontje. Ja, die is hij is inmiddels 13, maar toen hij werd geboren was hij uh, met zes maanden op aarde gekomen. En ja. woog maar, hij was maar 7, 34 centimeter lang. En 730 gram, woog hij maar. Maar het leukste was, um, voor de geboorte uh, had ik het met mijn uh, vrouw over gehad. En zij was er van heilig overtuigd dat het een meisje zou zijn. <lacht> en ik zei van nee, dat wordt een zoontje. En uh, nou ja, goed, toen hij dus eindelijk werd gehaald, uh, bleek het inderdaad dat het een zoontje is. Alleen het wonderen boven alles was van uh, zolang mijn vrouw hem uh, dus aan de borst voedde of uh, aan de BH droeg. Nou, deed hij zijn, zijn ogen niet open, hij keek mijn vrouw ook niet aan. En zodra ik hem dus in mijn hand had, ja, keek hij me wel aan. Totdat ik zei tegen haar van, joh, weet je wat het is? Voor zijn geboorte, hij hoort, hij hoort alles hoor. Dus je moet toch wel je excuus aanbieden dat je een meisje wilde. En prompt toen ze dat deed, ja, deed hij zijn ogen open. En nou is hij heel erg close met zijn moeder. Ja, nou John. John, hartstikke bedankt. Hier heb ik niets om te zeggen. dan nou, misschien Tersa Janssen... Um werd tegen ons gezegd dat het goed was om als vader ook te praten met het kindje. Dat deed ik met de kinderen. Helpt het nou of is het dat ook een bijgeloof? Dat, nou, ja. ik denk dat het vooral heel erg helpt ook voor jezelf. En of het nou echt helpt voor de baby, dat is maar de vraag. Hè? Want die zit natuurlijk uh, ver weg en uh, uh, hoort wel wat en voelt natuurlijk ook wel wat. Maar ik denk dat vooral voor het groeien naar het ouderschap toe heel belangrijk is dat je dat doet. Oké, okay, nou, ja. uh, je bent dus ook arts, dus je kan het zeggen... Uh, is het nou, uh, dokter Weurd, is het nou wel of niet wetenschappelijk bewezen dat het kind in de buik alles hoort? Uh, nou, dat dus zal ik je eerlijk zeggen. Ik ben geen gynaecoloog. Ik, ik weet niet of dat wetenschappelijk bewezen is, maar uh, het kind hoort natuurlijk wel dingen. Dat dringt gewoon door uh, tot, tot in de baarmoeder. Maar alles en tot in welke details en uh, of ze je begrijpen. Ja, nee, dat... Barbara, moeder van twee kinderen, ja. zit in mijn oor te dingen. Het ligt onder water. Het ligt onder water. Ja, Barbara, of... maar ook onder water kan je nog wat horen. Goedemorgen, Gerrit, heb ik begrepen. Ja, goedemorgen. Gerrit, maak ik even luisteren als het valt maar op? Ik dacht dat heel veel vrouwen zouden bellen. Die bellen alleen maar mannen. Zoals je weet, zijn ja. met het zwangerschap. Goedemorgen, Gerrit, ga je gang. Nou, uh, wij deden vroeger, uh, ja, tot, tot, tot voor kort heb ik dat nog gemaakt, deden wij uh, zuurkool zelf maken. Dus van de witte kool in, uh, in de pot en dan zout en peper en alles. En ook uh, snijbootjes in het zout en noem maar op. En, bij mijn thuis zeiden ze vroeger altijd: van, Nou, mag de zwangere vrouw mag daar niet bij aanwezig zijn. Want dan uh, zou die omkennen slaan. Dat zou nou, de as heb... Ja, maar dit heb ik gehoord bij ongestelde vrouwen. Nooit voor, over zwangere vrouwen. Toch? <lacht> nee, dat ken ik inderdaad nee. van menstruerende ja. vrouwen. Maar ja. niet van zwangere Ik heb <lacht> Weet je, mannen willen altijd een manier hebben om vrouwen te onderdrukken. En dan kwamen ze met dit soort onzin. <lacht> dus dat had ik wel gehoord. Maar ik had ik altijd gehoord bij, bij, bij, bij uh, menstruerende vrouwen. Niet bij zwangere vrouwen, Gerrit. He? Nou, ja, dan heb ik het verkeerd begrepen, keer begrepen. Ja, misschien of zo... Oké, hartstikke bedankt voor het bellen. Zijn er ook nog bijgeloven over zwangere vrouwen? Dat er wordt uitgesloten In bepaalde uh, gevallen weet ik dat zwangere vrouwen niet meer bij hun man mochten slapen. Hè? De mythe geen seks hebben vanaf je zwanger bent omdat het slecht is voor het kind. Uh, dat, dat, niemand heeft daarover gebeld. Maar dat was vroeger toch nog vrij lang zo. Ja, dat was vroeger vrij lang zo, maar dat, uh, ik, kan, ja, ik weet niet of dat een geruststellende opmerking is ja. of, juist, of, of, uh, of wel of niet. Maar dat mag gewoon. Heel, uh, seks mag gewoon tot het eind van de zwangerschap helemaal, mag. Is niet gevaarlijk, kan je het kind niet mee beschadigen. Soms kan je er zelfs wel de bevalling mee in gang zetten. Als je bijna zover bent. Dat je uit geen in de buurt komt. Ja, echt waar. Want in sperma zit een stofje. wat net een setje kan geven om de bevallingen in, uh, in gang te zetten. Dus dat is het advies wat wij als verloskundigen <lacht> nog wel eens geven. Advies van dokter Teersa Jansen, verloskundige ja. Teersa Jansen. is allemaal zoveel mogelijk seks hebben in de nieken en de maand. Daar komt de vlaggenschap mee. Uh, ik kreeg hier van John Sloetjes. hoe komt het dat bij de geboorte en dood ineens begeloofd aan de pas komt? Volgens hem is het de angst voor het niet beïnvloedbare. Angst voor het onbekende, denk ik, hè? Ja, maar, maar, maar dat is het rare. Kijk, dood weten we niet wat ernaar gebeurt. Maar bij kinderen weten we al honderden, duizenden, miljoenen jaren wat er gebeurt. Ja, maar ik denk dat kinderen krijgen is natuurlijk iets heel, iets heel wezenlijks. Hè? Kinderen zitten in je. Uh, uh, het is een stukje van jezelf. Uh, je, je, je leeft ernaartoe. Het is over het algemeen een hele bewuste keuze. Zeker in deze tijd hè? Van, van echtparen of stellen om kinderen te krijgen. Dus de, het, moet, het is ook heel belangrijk dat het ook wel goed gaat. He, dat het wel een, uh, nou, een proces is wat je een beetje kan beïnvloeden. En je wilt natuurlijk heel graag een gezonde baby. Dus daar wil je heel veel voor doen. Dus ik denk dat dat veel anders is dan... Het is, dat is ook wel bekend natuurlijk. Twintig jaar geleden kreeg iedereen gewoon tien kinderen. Of dertig jaar geleden. Ja, ja dan ging de helft van dood. Ja, dat was nou eenmaal zo. Ja. He, maar tegenwoordig is dat natuurlijk toch een beetje anders. Dus we, we, we, we, Berbel, wil je het ook meer controleren? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het inderdaad klopt wat Teerza zegt. Uh, uh, vroeger was het veel normaler uh, dat er kinderen ook stierven. Dat hoorde erbij. En dat er uh, kinderen bij zaten waar iets mis mee was. Maar nu wij allemaal inderdaad per se ver voorbij ons 36ste... Uh, nog een gezin van twee of drie kinderen willen. Uh, ja, dan wordt dat allemaal uh, ja, kostbaarder. Of dan moet het allemaal uh, perfect zijn. Dan moeten ze allemaal slim en goed en mooi uh, zijn. En dat willen we zoveel mogelijk... Uh, Beïnvloeden, ja. Ja, je bent niet van let go be happy en zo. Ik ben echt eerlijk ben, ik ben van, ja, uh, gaan met de bananen en dan zien we wel. Nou, ja, dat, dat denk ik ook tot, tot op zekere hoogte. Kijk, uh, Bach-muziek voor je buik spelen... omdat je daar een mathematisch uh, goed kind van zou krijgen... dat vind ik dus echt onzin, dat doe ik niet. Ze hoeft nu nog helemaal niks te leren van mij. Hoe oh, weet je, dat is echt zo. Waarom is het geen jongen of weet je altijd Ja, ik weet het meisje. Is. Dus ook dat, waarom willen jullie dat weten? Ik wil het nooit weten. Nou, we gaan hulp inhalen van meneer Derksen. Goedemorgen, meneer Derksen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar, welk bijgeloof? Uh, nou, ja, uh, ik, ik, ja ik, weet, ik weet van mezelf niet eens of ik nou zo bijgelogen ben. Want ja, op een gegeven moment kom je misschien in een situatie waar je de zaak niet zo goed in handen hebt. En voordat je het weet doe je misschien ook iets uh, uh, wat misschien onder bijgeloof valt. Maar mijn vraag uh, waar, waarover ik opbelde is... Uh, iemand zei van, baat het niet, dan schaadt het niet. Dat zeiden zowel Tersa als uh, uh, Berbel als ik. Ja, en uh, uh, mijn vraag is, hoe weet je dat? <laughs> ja, <laughs> Berbel, Tersa. Ja, dat is wel een beetje een gewetensvraag natuurlijk, hè? Baat het niet ja. als gaat het niet. Dat ligt er een beetje nee, aan wat uh, je doet. Heb... Kijk, de rijskorrel is natuurlijk niet zo'n probleem. Maar de acupunctuur is natuurlijk alweer een heel ander verhaal of homeopathie. Dus dat hangt een beetje vanaf. Kijk, en, er, en, en wat, wat Prem net zei over een vloeitje op je buik. Ja, dat is, ook, dat is natuurlijk iets uh, van andere orde dan wanneer je pilletjes gaat slikken of naalden in je lijf gaat zetten. Maar zijn er nou dingen, Tessa, die mensen doen uit bijgeloof? Wat is? Heb je zo'n voorbeeld, meneer Dergsend, van iets wat mensen uit bijgeloof doen? Wat absoluut nee, slecht maar, is? Nee, nou ja, ik kan ik kan me wel uh, je kunt natuurlijk uh, gewoon op dat gebied ook dingen hebben wat wij, wij uit uh, dat er acuut iets moet gebeuren en als iemand dan een vloeitje op zijn buik gaat leggen. Ja, nou uh, uh, stel, stel dat er een forse bloeding zomaar ontstaat. hè. Uh, dat ah, van dat, uh, een vloeitje op je buik een bloeding? Ja, nee, nee, nee, dat zeg ik niet. Maar dat iemand dan een vloertje op zijn buik gaat leggen van uh, eens kijken of het overgaat. terwijl er misschien oh, uh, oh ja, op die manier. Oké, okay, die vind ik een heel goeie. Dank u wel. Maar, maar teer, als iemand bij je komt. en die, Laat maar zeggen, het bijgeloof is dat als ik mijn vrouw drie keer in haar kruisschop per maand... dat daardoor de baby beter komt te liggen. Ja, <laughs> dat gaat dat schaadt <laughs> duidelijk. Daar ja. hoef ik het niet over te hebben. Nee. nee, dat is heel duidelijk. En maar waar ligt die grens? Want als, als op een gegeven moment mensen met dingen komen... nou, we gaan dat doen voor de baby. Ja, Aan randen dat... op de buik. Nou, de, de, de, de, de verzoeken die, of de, de, de mededelingen die, die zwangeren bij ons in de praktijk doen, zijn, zijn eigenlijk heel normaal. Dus, dus ik ben nog, eigenlijk niet met iets heel abnormaals in aanraking gekomen. Nou, dat was met, wel met die belletjes, belletjes, hè. Dat was een paar jaar terug dat mensen oh, zo'n belletje ja. om hun nek draaiden, droegen, uh, want leuk muziekje voor de baby. Een oh, dat... belletje? Op... Ja, zo'n belletje zo aan een, een ketting. Bel. Ja, zoiets. Ja. In, in een balletje. Ja, maar dat idee bestond omdat je daardoor meer stuitliggingen kreeg, omdat het kind met het hoofd naar het geluid toe ging. Dus nou... Mag je nog wel een belletje om, maar dan moet dat echt zeg maar, ter hoogte van je kruis hangen. <laughs> Dat ja, weet je wat ik ook grappig vind. Ik krijg hier een heleboel tweets en mails van um, vooral mannen. Um, Mark Schouten zegt... Mij werd gezegd... baby in de buik veel Mozart en Bach laten luisteren. Worden ze heel intelligent van. Ja. Zijn zoon heeft heel veel van de muziek gehoord in de buik van zijn moeder. En is reuze intelligent. Hij is nu 16 jaar en heeft 16 en op zijn eindrapport. En um, die van Harmen vind ik een goeie. Mijn vrouw en ik zijn christen. Ja. Ze is nu 7 maanden zwanger. We voeren geen enkel ritueel of zo uit. We bidden gewoon regelmatig voor ons kleintje. En that's it. Verder vertrouwen we gewoon op God en natuurlijk ook op de medici. Bijgeloof mag dat misschien voor losers zijn, zoals je zegt, maar normaal geloof zeker niet hoor. Harmen, ook bidden is een ritueel eigenlijk, toch? Is het, is het, is het. Je bent... Ja, ik heb wel eens een bevalling gedaan en uh, daar werd gebeden tijdens de bevalling. Uh, tijdens tussen de weeën door uh, zaten mannen en vrouwen met gekruiste handen. In zichzelf te bidden. Dat is heel bijzonder om daarbij aanwezig te zijn. Ja, ja. En, en, en bidden is ook, want net zoals Berbel zegt, ze is niet geloof maar als je zo dat rondje om de kerk doet en naar dat altaar gaat, krijg je ook een psychische rust daarvan. Een soort meditatie, hey. hè? En aandacht. Ja, en aandacht. Wacht even, er komen hier allerlei. Komt u maar de bus in? Dat zijn mensen die net de bedevaart hebben gedaan voor de heilige Margarita. Goedemorgen, wie bent u? Hey. Oh, ja, het Hoi, wel. ik ben Stephanie. En je hoeveelste kind is dit? De tweede. Je tweede. En waarom heb je, dan toch die heb je bij die eerste ook die bedevaart Nee, maar ze is wel heel gezond en heel knap. Maar ik dacht ja, ik ga dit wel doen. Maar waarom dan? Luister, ze moet op de webcam kijken. Eén stralende zwangere vrouw hier. Maar, maar waarom dan nu wel? Ja, deze is toch uniek. Gewoon een bedevaart met allemaal zwangere vrouwen. Ik wil daar graag mee doen. Maar doe je het nou eigenlijk uit bijgeloof voor je kind? Of gewoon omdat het gezellig is? Beide. Beta, yeah. Elk een beetje bijgeloof, dat hoort er toch bij. Niet geniet echt van dat zwangerschap. is. Ja, absoluut. En voor u de hoeveelste is het? Het is mijn eerste. En uh, oh, welk hebt u dan op de arm? Dit is mijn eerste, dit is... O, oh, en... Niet meer zo oh, oh, en... Ik kan nooit, je kan nooit een vrouw met een kind vragen of ze nog zwanger is. Dat, dat is waar, moet ik niet doen. En waarom heeft u die medevaart gedaan? Ja, ik uh, kwam natuurlijk even danken. Ik heb zo'n mooi, knap, gezond kind gekregen. Ik dacht, moet ik wel even dankjewel zeggen. En wat heeft u allemaal gedaan gedurende de zwangerschap... om ervoor te zorgen dat u zo'n mooi, knap, leuk kind kreeg? Heel veel rond de Domkerk hadden Echt Echt? Ja, ik heb hier wel heel veel gewandeld toen ik zwanger was, ja. Maar niet wetende van Margarita. Nee, toen wist ik er nog niet vanaf, want toen was ik ook zeker langs geweest, maar... Uh... Maar je leek me nog zo... Wat ik dus de hele tijd probeer te begrijpen, waarom rationele... En luister, u moet echt op de webcam kijken, rationele, slimme vrouwen, <laughs> dit allemaal... Je hebt dat kind al, waarom als toch dank, Ben jij gelovig? Uh, ik ben wel gelovig opgevoed, maar nu niet meer zelf heel erg gelovig. Maar ja, wel heel erg verbonden met Utrecht. En ook daarom heel erg aan de Domkerk verbonden. Dus dat speelt ook wel erg mee. Ik denk dat als het niet in Utrecht was, was ik hier waarschijnlijk niet geweest. En het is toch een ontzettend mooie gedachte. Je moet ook een beetje dankbaar zijn voor wat je krijgt. He, van wie je dat dan ook al krijgt. Oh Luister eens, heel af en toe zeggen mensen... van die super, ga lekker zitten, intelligente dingen... waar je geen, geen, gewoon geen antwoord meer op kan geven. Nou, misschien kan Tiersa, ja. Tiersa, je, nee, maar je merkt dus wel dat bij zwangerschappen... wat je nu hoort, is in een nutshell... de positieve gedachte. Merk je ook dat kinderen chagrijnige mensen vrolijker maken... en dat al die rituelen daarbij helpen? Nou, ik merk wel dat pasgeboren baby's... wel echt iets doen met mensen. Uh, het is toch gewoon de blik in de ogen... Ja, dat raakt echt eigenlijk iedereen wel heel erg in zijn ziel. Ik heb een, een, nog nooit iemand chagrijnig gezien kijken naar een baby. Nee. Nee, dat, dat, het heeft wel iets heel. Um, het is iets heel breekbaars, iets heel teers, iets heel uh, puurs. En dat, dat raakt mensen wel echt heel erg. En dat is wat mij ook nog steeds raakt in mijn vak, wat natuurlijk heel prachtig is. <laughs> Daarom wil je vinden het nog steeds magisch. <laughs> ja, absoluut. Ja, en, en helemaal, als het jezelf gebeurt, dat is dan weer helemaal een nieuwe dimensie in de, in de magie. Ja. En uh, jij bent uitgerekend hoeveel augustus? 3 augustus. 3 augustus. Wanneer ben jij uitgerekend? 14 augustus. En Tiers, zes Jo of Vroedvrouw? Ja, ze werkt verloskundige. Ja, en en, en dan, dan is het dus voor jou... En heeft zij jou nou afgeraden of aangeraden om dat rondje om de dom te gaan doen? We hebben daar niet heel erg uitvoerig over gehad, het is. Hè? Nee. Nee. nee. Nee, we komen hier elkaar tegen. Dus uh, ja, nee, toeval. We staan niet. Nou, we maken deze afspraak. Als jullie bevallen, dan wordt uh, het kaartje opgestuurd... en in de, uh, in de bus gehangen. Ik wens jullie... weet je, Jullie hebben me echt ontzettend blij gemaakt. Het is zo leuk, want we vergeten heel vaak... hoe dankbaar we mogen zijn dat we in Nederland leven... dat allerlei dingen goed gaan. Dus hartstikke bedankt dat jullie in de bus wilden komen. Bedankt dat jullie erover wilden praten. En luisteraars, ik zal zeggen... weet je wat het beste is voor iedere baby? Die baby's iedere dag naar primetime laten luisteren. Van half elf tot elf. Ik garandeer u dat u intelligente, gezonde kinderen krijgt... die alleen maar tienen krijgen... en die ook nog... Vrolijk. Oh, wacht die nog de laatste. Oh, eerste kindje? Ja, eerste kindje. En waarom die wandeling gemaakt? Gewoon een mooi symbool. Mooi idee. Daarachter. Je straalt helemaal. Komt het door die wandeling of van je zwangerschap? Alle twee, denk ik. <laughs> Lekker door de wind en de regen. En, uh, nee, alle twee. Oké, okay, luister dan, we gaan weer zo meteen door de tijd heen. Ik wou nog even zeggen, mijn tante Fien is vandaag 80 jaar geworden. Die was ooit weer een baby. Van harte gefeliciteerd, tante Fien. En die woont helemaal in Assen. Ik dank alle luisteraars en deelnemers. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tölner, Rienaar, Sulema El Galdi... Productie Hans Twint, Momou Sarou, Habasi, Techniek, Logistiek en Transport, Marien ergie Barbara van der Klis. En Jeroen Schaapzok roept hier rondheen, onze nieuwe stagiair. Ik ben benieuwd hoe lang hij het bij me volhoudt. Zo meteen krijgen we Ewout de Jong-Dana. Deborah Blekkenhorst met een proloog. Benieuwd wat ze daarover komt, door te vertellen hebben. En of regisseur Felix Meuders, Ivan Bassen nu echt niet afgeschreven. Ik ben er morgen weer. Tot morgen. Shalom. Dag. Got your spell on me, baby You got your spell on me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 Profiteer van de Remea Zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op Remea.nl slash zomeractie. Romea. Dit is Radio 1.